9 uur Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het dodental van de bomaanslag van vanmiddag op een café in Marrakesh is opgelopen tot 15. De doden zijn vijf Marokkanen, zes mensen met een Frans paspoort en nog vier andere buitenlanders, hun nationaliteit is nog niet bekend. Er zijn ook zo'n 20 gewonden. De Marokkaanse regering spreekt van een terroristische aanslag. De bom ontplofte rond lunchtijd in Café Argana... aan het centrale plein van Marrakesh, Djema El Fna... dat populair is bij toeristen. De laatste grote terreuraanslag in Marokko was in 2003 in Casablanca. Toen kwamen 45 mensen om, onder wie 12 terroristen. In de Tweede Kamer is ruzie ontstaan over het veteranenbeleid... VVD, CDA en PVV werken aan een eigen voorstel om de rechten van veteranen te regelen, terwijl er ook al een initiatiefwet ligt van de oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en D66. Die vinden dat de coalitie de behandeling van hun initiatiefwet had moeten afwachten. In de veteranenwet worden onder meer zorg en nazorg geregeld voor mensen die op missie zijn geweest en hun verwanten. Het voorstel van de coalitie slaat alleen op militairen die zijn afgezwaaid. De oppositie wil dat ook militairen eronder vallen die nog actief dienen. Een jongen uit Amersfoort is opgepakt omdat hij op Twitter heeft gedreigd met een aanslag op Koninginnedag. Hij schreef dat hij Karst T. wilde opvolgen, maar dan in de Lange Straat in Amersfoort. Hij verwees daarmee naar de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn twee jaar geleden, toen Karstatus zeven mensen doodreed. Tegen de politie zei de jongen van 15 dat hij niet wist dat iedereen zijn dreigtweet kon lezen. De jongen is weer vrijgelaten, het openbaar ministerie moet beoordelen of hij wordt vervolgd. Het weer, vanavond nog hier en daar een bui. Vannacht overwegend droog, met minimaal rond 8 graden. Morgen is het in het noorden vrij zonnig. In het zuiden is er meer bewolking, met kans op een bui. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Een Nederlandse F-16-piloot wordt verdacht van spionage voor de wit russische KGB. Frits Hoekstra die werkt voor de BVD, de voorloper van de IVD, En die vertelt hoe je een spion wordt. En ook ja, dat die er nog steeds zijn in Nederland. Londen maakt zich natuurlijk op voor het huwelijk morgen. Er zijn uh, nu al allerlei feestjes in de stad. En je hoorde to toen net al onze uh, verslaggever daar ook, uh, Sandra Schuurman. Onze eigen exit-Hollander Michiel Willems, die is daar natuurlijk ook. En die heeft heel veel hele bizarre feestjes die allemaal uh, met het huwelijk te maken hebben. En Coca-Cola bestaat 125 jaar. En Hessel de Jong is directeur in de Benelux. Dan gaan we zo meteen aan een cola-test onderwerpen. En natuurlijk alle geheimen achter het succes ontfutselen. En wil je ons volgen, dan kan dat op radio1.nl, de webcam. Of via bnntoday.nl, de webcam. En dan kan je ook lux zien. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Luc. <laughs> Ga maar. Nee. Ja, oké. Okay. Top 5 van Ranking de News op 5. De Hunebedproblematiek in Drenthe. De laatste tijd werden uh, wat Hunebedden vernield. door een tsunami aan Hunebedhaters. Jari en Ruben spelen op de Hunebedden in Rolde. Doen ze altijd. En er zijn er meer die dat doen. Ja, en dat mag natuurlijk niet. En dat mag, zegt statenlid Albert Huizing, die even een inspectieronde doet. Dus dat is eerlijk gezegd helemaal niks aan de hand. Misschien is het net opgeruimd, misschien lagen er gisteren nog allemaal blikjes bier. Ja, dat zou heel goed kunnen, maar in uh, wat wel gebeurt zie ik nu dat er gerood wordt. Ja, een schande natuurlijk, daar moeten Jari en Ruben van Acht maar eens mee ophouden. Maar verder valt het eigenlijk wel mee. Maar op andere plekken is het veel erger. Bijvoorbeeld in Diever, waar wel eens een hunebedje door een brandje wordt vernield. En nu heeft ons statenlid een idee. Wanneer je alle middelen hebt geprobeerd, de borstjes weghalen, en weet ik wat al niet. Wanneer je alles hebt geprobeerd, dan moet het uiterste middelen dan een keer worden ingezet. En we doen er zand over. Precies, zand erover. Over die dingen. Back to basic, zodat niemand er ooit nog bij kan. Geen hek, geen camera's, geen glazen koepel, geen valkuilen. Maar gewoon zand. En dan over het hunebed heen. Nee, men is niet enthousiast, en dat begrijp ik ook wel. Omdat de hunebedden natuurlijk een visitekaartje zijn van Drenthe. Maar juist op visitekaartjes. Dan moet je dus heel zuinig zijn. En dus is een berg zand over dat visitekaartje flikkeren gewoon echt het allerbeste. Al vinden de beheerders van de hunebedden dat nog niet zo heel erg goed idee. Maar van der Sande houdt het op snel repareren en opruimen en nog zo wat. We voorlichten, blijven informeren, zorgen voor sociale controle. En direct melden als er wat mis is, zodat we direct kunnen optreden. Uh, ja, ik, ik vrees dat dat ons enige wapen is. Op vierde. Een mooi plan om de drukte in de trein tijdens de spits te voorkomen. Het is een plannetje en het komt van Ineke van Gent van GroenLinks. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, goed. Zegt u het maar, wie moet er wegblijven uit de ochtendspits? Nou, ik heb uh, voorgesteld, en dat zal ik vanmiddag ook doen aan de minister van Infrastructuur, om nou eens te kijken of het niet mogelijk is dat studenten, dat zijn ongeveer 30% van de reizigers uh, in de spits, en de helft daarvan, ja, dat zijn uh, hbo-studenten en studenten aan de universiteit, om nou eens te kijken of, zeg maar, die hbo-instellingen en in universiteiten niet wat later kunnen beginnen. Of in het geval van heel, in Holland helemaal niet meer hoeft te beginnen. Waardoor de spits uh, ook ontlasten gaat uh, worden, en het bijkomend voordeel is ook nog eens een keer dat dan de daluren van het openbaar vervoer beter bezet worden. Klinkt als een goed idee, maar goed, waarom dan weer de studenten, de werkende massa, kan toch ook wel wat laten beginnen, zou je zeggen? Nou, ik heb zelf ook voorstellen gedaan voor werknemers, want u weet, uh, ik ben heel erg van de flexibele arbeidstijden en mogelijkheden om thuis uh, te werken. Ja, zo werkt Nika het liefst thuis en dan. Het ook het liefst van 11 tot 2. Ja, dus ik zou heel graag zien dat de minister van Infrastructuur dit opneemt met de minister van Onderwijs. En we eens gaan kijken ja, of hier mogelijkheden liggen. Nou, ja, dankjewel. Helder verhaal. Oei. Graag gedaan. Goed, we gaan door met het noodweer in Amerika op drie. There zijn heel few times in my lifetime and in your lifetime that you een remember an outbreak of tornadoes, long track tornadoes like we're having right now at this present time. In de Verenigde Staten is het dodental door de tornado's gestegen naar zeker 230. Ver uit de meeste doden vielen in Alabama. We were monitoring the weather radio and heard that the tornado was close by and I looked outside and saw it coming this way. So I learned all the customers to get to the back of the store for their safety. Uh, we all moved back and waited it out. President Obama heeft aan de getroffen gebieden hulp toegezegd. Ze worden onder meer teams gestuurd die tussen het puin moeten gaan zoeken naar overlevenden. We gaan door met nummer 2, op die plek, het huwelijk. Prins William en Kate Middleton gaan mogen trouwen in Engeland, want daar wonen ze. Ik ben de Middleton, dit is RTL Boulevard. Ja, het is de high Dit <laughs> Het is de dag voor de grote dag van Kate en William. Die past helemaal de hysterie natuurlijk morgen los. Ja, zo is dat giecheltje. Morgen is het huwelijk waar miljoenen Britten al jaren op wachten. The beauty and the beast eigenlijk, in het huwelijksbootje. Vandaag werd het draaiboek bekendgemaakt. En daar staan dan allemaal leuke feitjes in en zo. Zo is er een ode aan Lady Di. Draagt Kate morgen haar haar los. Los. Prachtig. En hun gelofte, uh, daar zeggen ze iets over eeuwgetrouwen en zo. Je snapt, total madness. Ja, het is een gekke huis hier. En uh, er staan hier echt duizenden mensen al voor Westminster Abbey. Honderden mensen zijn hier aan het kamperen. Ze hebben een plekje opgeëist op de stoep voor Westminster Abbey. Sommigen liggen hier dus al drie dagen. Om maar op die eerste rij te zitten en ze draagt haar. Dus heb je, ik had het idee, uit dat je het niet goed begreep. Ze haalt de haar dus los. Hè? Weet je het zeker? Ik dacht dat het nog niet helemaal duidelijk was. Nee, ja, gerucht hè? Oh, geruchten. Je weet het nooit ja, zeker, natuurlijk. Je gaat er wel ja. kijken, leuk. Nee, tuurlijk niet. Ben je gek zeg. Radio en TV zijn het allemaal live uit. Tot slot dan nog de nummer 1 vier opleidingen is van de In Holland verdienen het etiket hogeschool niet en verliezen misschien hun accreditatie. 39% van de afgestudeerde studenten aan deze opleidingen van In Holland hebben namelijk een diploma op zak dat HBO onwaardig is. Ja. Vier jaar studeren voor een bewijs van deelname, eigenlijk. De vier opleidingen zijn bedrijfseconomie en media en entertainment management in Haarlem. En commerciële economie en vrije tijdsmanagement in Diemen. Allemaal dus van in hogeschool in Holland. En dan kan je zeggen wat je wil, maar echt lekker staat het niet op je cv zo'n Jip en Janneke diploma. Ja, dat zeggen ze, maar het is wel degelijk wat ja. hoor. Wij doen er in ieder geval genoeg voor. Terwijl wij ja, gewoon wel ons best doen voor een opleiding. En het diploma. Ja, de vraag is alleen of dat je best toen wel nodig was... aangezien de inspectie de opleidingen HBO onwaardig vindt. Ik kwam gisteren wel bij de woningbouw. En toen ik daar zei van in Holland, was het wel in Holland, in Holland. <laughs> daar, in Holland kennen we wel, ja. Dat was wel je, je lacht er nu nog om, maar straks kom je van school. Ik weet niet welk jaar je zit, maar met je diploma, dat staat ook boven in Holland. Ja. ja, heel goed, zeggen ze menno. Overigens werden niet alleen op in Holland de studenten te dom afgeleverd. Ook werktuigbouwkunde aan de, ho aan de Hogeschool Arnhem is slecht gewoon. Het instituut Communicatie en Media aan de Hans Hogeschool in Groningen is echt beroerd. De opleiding Communicatie aan de Hogeschool Leiden is echt een lachetje. En dan als laatste, dat is uh, <lacht> de Journalistiek, opleiding uh, Journalistiek en de Chris Loas in Zijmsel. Nou ja doet er ook verder niet toe. Dat was het. Tot morgen weer. Leuk, tot morgen dank je wel. Ja, dat huwelijk van Kate en William dat uh, zegt de Britse media kost zo'n 50 miljoen pond, zeggen ze. Um, daarmee is deze huwelijk, dit, deze bruiloft de duurste koninklijke verbindenis ooit. Tot nu toe was er een ander duurste huwelijk ooit. En daar weet wedding planner Wiesje. Hallo was meer van Wiesje. Goedenavond. Goedenavond. Dat is het huwelijk van het Indiaanse stel Fanisha Mittal en Amit Bhatia. Als ik het goed zeg. Het kostte 57 miljoen euro. Het zijn niet eens mensen waar ik ooit van gehoord heb. Wie waren dit en, en waarom was dat zo idioot duur? Nou, het is een, uh, een dochter van een, uh, een staalicoon. En uh, van Orgine komt zij uit uh, Delhi. Ja. En zij is inderdaad met een uh, um, amiet getrouwd. En dat, die is ook van Orgine, is die uh, uit India afkomstig, maar wel geboren in Londen. En hij is een zakenpartner, maar met name de, de, de vader van de bruid uh, is uh, de geldschieter in deze kwestie geweest. En het was ook zijn enige dochter die ging uh, trouwen, dus hij heeft groot uh, groots uitgepakt. En hoe groot? Ja, ja, gigantisch eigenlijk. Er waren uh, het feest heeft zes uh, dagen geduurd. En eigenlijk zijn alle gasten ondergebracht in een uh, in de Grand in uh, Parijs. Een vijf uh, sterrenhotel. Dat zijn 600 kamers. En die waren volledig uh, geboekt voor alle gasten. Uh, hij heeft twaalf uh, boeien laten overvliegen. Of mensen gasten laten overvliegen uit uh, Delhi. Uh, naar of naar Parijs. Want alles vond plaats in Parijs. Um, ze zijn getrouwd in het uh, paleis van Versailles. Ze hebben het feest in een, uh, in Folle uh, de Ficombe gedaan. Dat is een, ook uh, rondom, uh, rondom Parijs. Ja. Um, ja, eigenlijk. Uh, alles zat erop en eraan. Dus eigenlijk een beetje heel India verplaatst naar Frankrijk, als ik het zo hoor. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Hij uh, ze had ook gezegd van: geef me de Eiffeltoren. Had ze gevraagd aan de vader. <laughs> nou ja, hij heeft een, een symbolische Eiffeltoren al gegeven. maar In ieder geval wel onder de, onder de, wel in Parijs en uh, ja. Dan moet er een fantastisch feest geweest zijn. Ja, dat mag ik hopen, ja. Sam, Behoorlijk. En ook natuurlijk heel veel Bollywood-sterren of andere Indiaanse grootheden, stel ik me zo voor. Ja, heel veel Bollywood-sterren. Een optreden van Kylie New York is er geweest. Sowieso veel bekende Nederlanders. Of bekende mensen uit de zakenwereld, zeg maar. Voor de rest, ja, ze hadden allemaal hele bijzondere dingen. Ze hadden bijvoorbeeld een invitatie, die zat in een zilveren box. En dat was een invitatie met wel twintig uh, kaarten waarop allemaal gedichten stonden door gewoon familieleden gemaakt. Uh, ze hadden in de hotel bijvoorbeeld uh, drie privé-kanalen. Eén kanaal was volledig het huwelijk op te volgen. De andere waren bodywoodfilms op te volgen. En voor de rest was er één nieuwskanaal. Uh, ja, ze, konden, ze hadden continu uh, um, auto's en busjes bij het hotel staan met borden erin. Waar mensen gewoon uh, ja, overal door vervoerd konden worden door, ja. door, uh, door Parijs. Um, en één uh, uh, verdieping van het hotel uh, was volledig ingericht voor uh, haarstylisten, voor make-up en ook voor uh, kledingstylisten. Uh, dus ja, wat dat aangaat was het echt. Uh, het eten was ook uh, zo'n 38 chefs rondlopen, die gewoon uh, het volledige hiermee uh, gedurende alle dagen verzorgd uh, uh, hebben. En nou ja, het, het kasteel was met miljoenen lichtjes verlicht s'avonds, dus het was ontzettend romantisch. Nou ja, eigenlijk, eigenlijk een koopje, ja. 57 miljoen euro, ja, als ik het horen. Ja, als je hoort wat ze, ja, ja. Wat ze er allemaal voor ja. gedaan hebben. En, ze, en dat is wel een tijdje geleden, hè, want het is in 2004 geweest. Hm. Dus, nou ja, dat is... Um, ja. Um, uh, Even geleden, 6 jaar. Ja. Ja. Um, uh, uh, ik mag leiden dat die mensen nog bij elkaar zijn. Ik hoop het wel. Ik, heb, ik kon er niks over vinden. Mm. Uh, ze worden allebei nog uh, genoemd als zijnde getrouwd met elkaar. En uh, nou ja, dat hoop ik dan ook maar voor. Want als je zo'n uh, mooi feest hebt gehad, dan moet je er ook lang van na kunnen genieten. Morgen, het andere grote feest. Volgens mij ja. ietsje, als ik dit hoor, volgens mij ietsje, ietsje, ietsje soberder dan, dan dit verhaal. Ja. Maar met genoeg pracht en praat. Dankjewel, Wedding Planner. Wiesje Hallo, was. BNN today. Waarom staan dieren ineens zo hoog op de politieke agenda? Siewert van Linde, onze man in Den Haag, die vindt het belachelijk. Zometeen hoor je waarom. Na Never Forget You van de Noëlse Zits: Watch drinking. Raw my whiskey? Now don't you have a. Double with me Never forget you. Jij hebt je laten twee Mevrouw de voorzitter. Ja, het is donderdag. Dat betekent tijd voor politiek met onze eigen politiek. Analist Sievert van Linde. Siewert, goedenavond. Hai Willemijn. Hai, dierenpolitiek. Daar gaan we het over hebben. Um, ja, want als er eigenlijk tegenwoordig een, een, een item is waar je als partij mee kan scoren... dan is het wel dierenwelzijn. PVV-kamerlid Jon Graus die weet het als geen ander. Luister even mee. En die paarden waren elkaar aangegeven, en er bleef een klein veulentje achter. Er werd gezegd door een boswachter van Staatsbosbeheer tegen mij als dierenvriend. wat ga je nou dan mee doen? Hij zegt, die, als ik geen aansluiting meer vindt, schieten we morgen af. Ik heb ook gezegd, al moet ik vannacht zelf terugkomen in het park. Maar ik wil zorgen dat dat dier terugkomt. En uiteindelijk moet ik eerlijk zeggen dat ik dat paardje gelukkig nog kon benaderen. En toen ik het paardje kon benaderen, toen werd ik weggehaald. Het paardje. Ja, praten over diertjes. Dat is, dat is wel een beetje een trend hè, in de politiek. Ja, het lijkt tegenwoordig wel elke dag eh, Dierendag in Den Haag. De ene maatregel voor dierenwelzijn en dierenbelangen passeren. De revue eh, moet je maar eens even meekijken. Want de afgelopen weken woedde eerst natuurlijk dat felle debat over ritueel slachten. Gaat nu nog door. Bijvoorbeeld de P van de A zit vanavond ook weer in conclave met haar eigen achterban. Deze week kwam minister Opstelten weer met zijn cavia-politie. Uh, zijn uh, die moest maar ook eens wat vroeger gaan patrouilleren. En het toppunt van vandaag was toch wel Marianne Thieme, die dan weer 13 kamervragen stelt over, uh, misschien ken je hem nog wel, Orca Morgan. Ja. En dan zul je het. Echt niet raden wat, uh, wat de vraag was. Maar het was toch ook een vraag over de privacy van het beestje. Of het medische dossier wel of niet openbaar gemaakt kon worden. Want dan kon de uh, Partij voor de Dieren <laughs> meedenken. En ja. dan kon er misschien, let op, een zeearm worden afgesloten... zodat het beestje... Toch nog echt vrij kon zwemmen. Nou, je wordt er helemaal eigenlijk een beetje kriebel van. Ik wilde niet gaan lachen, maar ik kon het niet. Ah, nou ja, het is, het is erg. Maar het is wel een trend, want het lijkt wel alsof dieren recht hebben op leven tegenwoordig. Recht hebben op bescherming, recht hebben op privacy. Oh ja, het lijkt en, wel het mensen. Dus dieren en ze hebben op politieke zijn, aandacht. En er iets aan doen. Ja. Maurice de Hond, goedenavond. Goedenavond. Geen leuke grappen maken over je achternaam, Dat gaan we niet doen. Maar je weet, als, je weet als geen ander natuurlijk hoe dit zit. En. Um, Jij hebt het trouwens gemeten. Vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen deed je een onderzoek. Daaruit bleek dat uh, meer dan de helft van de Nederlanders... vindt dat partijen meer aandacht moeten hebben voor dierenwelzijn. Is dat nou anders dan, dan vroeger? Nou, Het is niet zo dat ik twintig jaar geleden hetzelfde onderzoek heb gedaan. Maar misschien juist het feit dat ik toen twintig jaar geleden... dat niet naar dat onderwerp heb gedaan, geeft wel aan... dat het onderwerp vandaag de dag echt veel meer leeft dan twintig jaar geleden. Dus uh, ja. heel duidelijk een heel duidelijke trend... Ja. En zelfs met een paar jaar geleden zie je gewoon dat het onderwerp dierenwelzijn uh, steeds hoger op de agenda is gekomen. Maar dat zijn vooral de, de wat nieuwere partijen die, die daaraan doen aan de Dierenpartij voor de Dieren uiteraard, maar ook de PVV, uh, GroenLinks, wat natuurlijk ook relatief een nieuwe partij is. Hoe komt dat? Ja, die hebben zich daar hebben wat meer op geprofileerd. Ik bedoel, als iemand tien uh, jaar geleden had gezegd dat we een partij van de dieren zouden krijgen die verkiezing na verkiezing vanaf 2006 gewoon ongeveer 2% van de kiezers achter zich heeft... En met de Europese parlementsverkiezing zelfs bijna 3% dan zou mensen tien jaar geleden gezegd hebben, je bent gek. Zelfs in 2006 werden, hebben we heel lach gereageerd. En momenteel lijkt het een vrij stabiele partij te zijn in het Nederlandse politieke landschap. Ja, maar is, aanzien... is, is er eigenlijk ook gepeild hoeveel van de zetels van die drie partijen, de Partij voor de Dieren, de PVV en GroenLinks, die toch het meeste doen aan die rechten. Hoeveel procent daarvoor nou dat dierenwelzijn uh, nou het belangrijkste thema is om op die partijen te stemmen? Partij van de Dieren natuurlijk zeker zo. Ja, dat is een one-issue-partij. Ja, en bij de anderen is het, is het een onderdeel, maar zeker niet de prioriteit waarom ze op die partij stemmen. Als mensen echt hè, volledig voor de dieren gaan, zou ik maar zeggen, dan kiezen ze gewoon Partij voor de Dieren. Maar, je... maar het is zeker zo dat onder de kiezers van uh, GroenLinks en ook bij de PVV waarschijnlijk in wat mindere mate... Maar gewoon het aspect die uh, ja, wel op de agenda redelijk hoog staat van de kiezers. Ja, want er is ook onderzoek bekend waarin 50% van de kiezers zouden willen... dat hun eigen partij er meer aan zouden doen. Nu zie je ook bijvoorbeeld in het debat over uh, ritueel slachten... de PvdA heel zenuwachtig doen. Moeten we nou wel of niet uh, uh, voorstemmen? VVD hetzelfde. Het lijkt wel alsof die partijen gewoon wat te verliezen hebben. Ja, dat, dat, dat blijkt ook zo. Want over het ritueel slachten hebben we daar ook onderzoek gedaan. En uh, meer dan twee derde van de Nederlanders vinden... Dat inderdaad, dat voorstel over het verbieden van ritueel slachten, dat dat een goed voorstel is. En ook dat is iets wat als we dat tien of twintig jaar geleden hadden gevraagd, er zeker niet op deze manier was uitgekomen. Maar waarom nu, Maurice? Waarom, waarom is dit belangrijk nu, een tien jaar geleden? Nou, ik denk dat het een combinatie is. Een combinatie van het feit dat er mensen zijn die daar aandacht voor vragen. En dus ook de politiek ook ruimte verkrijgen. En het feit natuurlijk media. Allerlei dingen veel dichter bij ons brengen. En als, als je in die media inderdaad het uh, met name de dierenmisbruik of mishandeling of het slachten heel, pro, uh, ja, heel erg geprononceerd brengt. Ja dan komt dat toch veel meer aan dan dat het vroeger min of meer een anonimiteit gebeurde. Kijk wat er gebeurde met de ruiming van de dieren bij die uh, toen we toen, uh, wat was het, de uh, MKZ uh, uh, crisis hadden. Mm. En al die koeien met die happers daar werden weggedragen, weggehaald bij die boerderij. Nou ja, dat dat uh, komt over en dat, dat brengt mensen toch uh, ja, emotie teweeg. En dus tot een soort actie. Maar is het een, een, een welbewust onderwerp gekozen? Ik, bedoel, ik kan me zo voorstellen dat, dat er een paar jaar geleden misschien partijen op zoek gingen van... waar kunnen we ons op profileren, wat scoort goed? Ha, de diertjes. Nee, ik denk dat dat met name gekomen is dat dat uh, met name Marianne Tieme zelf... Uh, ...daar heel volhardend in is geweest... ...en dat, dat bleek ook nog voldoende aan te slaan. Ja, en als zij... ...en dat doet ze, dus bij ieder onderwerp... ...wat er ook is, komen de dieren toch... ...op een of andere manier langs. En dan merk je dat... Uh, ja ...als er dan ook nog bijvoorbeeld bij de PVV iemand zit... ...die daar ook heel erg uh, zich voor inzet... ...ja, dan keert zoiets zelfs terug... ...in het regeerakkoord, hè? de Animal Cops uh, 500 man... Ja, ook oh, dat had je niet kunnen indenken twintig jaar geleden. Siuurt, jij hier aan tafel. Jij, jij, jij vindt dit allemaal maar idioten. Ik zie het aan je ogen. Nou, Met ik zie je ogen te rollen. Een... <laughs> ja, ik ben gewoon een nuchtere jongen die is opgegroeid op de Veluwe. En wat ik gewoon heel erg raar vind... is dat uh, de deze... We hadden het net even over de MKZ-crisis met, met, met de koeien en zo. Kijk, je hebt natuurlijk twee discussies op dit moment, lijkt het wel. De poederpolitiek met, met de huisdieren en alles wat daarbij hoort. En de oerang-oektangs die op de vorige pagina staan van de krant bijvoorbeeld vandaag weer. En natuurlijk die gigantisch grote bio-industrie. En dat is ook al waar Marianne Thieme met name op focuste. Los van haar vissenkom politiek. Mm. Uh, en ik vind juist dat daar, uh, als je ook kijkt naar dit kabinet met natuur en dergelijke, dat daar weinig op gebeurt. En dat het ergens dus toch een beetje hypocriet voelt dat we van dieren mensen aan het maken zijn. Maar dat we de grote bulk, uh, uh, waar toch echt wel misstanden gebeuren, dat we dat lekker laten liggen met z'n allen. Je bedoelt de natuur? En niet de, alleen... de natuur ja. en ook de grote bio-industrie. Als je gewoon gaat kijken bij happy uh, wat voor vlees je daar kunt kopen. Uh, dat lijkt toch veel minder aandacht te krijgen. En blijft toch een ja, uh, elitair onderwerp. En uh, dingen als uh, he, verwaarloosde huisdieren, die staan opeens heel hoog. Omdat het, het, het AI-imago is heel ja. erg hoog. Ga en ik vind dat ergens toch een tikkie uh, hypocriet. Gaat het nog een keer veranderen? Wat het wat nu echt, Maurice? Gaat dat meer richting het, het overal plaatje de natuur, de bio-industrie? Wat, wat grotere uh, thema's? Uh, de, als er kampioenen voorkomen, als er echt mensen zijn... die er bijna obsessief mee in de politiek bezig zijn en daar ook in de media behoorlijk veel belangstelling voor krijgen... dan denk ik dat je inderdaad op dat punt uh, uh, gaat scoren. Ja. En dat trouwens ook over allerlei andere onderwerpen zie je dat proces uh, komen. Zoals? Nou, je, ziet, je ziet meerdere onderwerpen waar we vroeger nooit over gesproken hebben. Uh, bijvoorbeeld dat er bepaalde wegen niet aangelegd mogen worden... of een bouwplan niet aangelegd mogen worden... omdat er uh, de, de broelboeipad uh, daarin uh, uh, loopt of zo. Ja. Ja, dat waren ook dingen die... Uh, 20 jaar geleden niet zag. Of dat we, wat je ook hebt, euh, nou laten we wel wezen... over snelwegen zie je tegenwoordig met regelmaat grote viaducten... die voor 20, 30, 40 miljoen zijn aangelegd. Ja. En die dan niet voor, de, voor mensen zijn, maar alleen maar voor dieren zijn aangelegd. Kortom, het blijft nog wel even een onderwerp. Dat Ik is denk het wel, ja. Zeker. Dank Maurice Dond, dank Siewert van Linden. Tot volgende week, Siewert. Yo. Exit Holland. Ja, van de Nederlandse politiek naar het buitenland. In Exit Holland reizen we iedere dag de wereld over. Vandaag gaan we naar Marokko. Um, vanmiddag ging daar in een café aan het bekendste plein in Marrakesh een bom af. Het dodental is opgelopen tot 15 en zeker 20 mensen raakten gewond. En ook onze Exit Hollander in Marokko is Naima El Maslui. Zeg ik het goed, Naima? Ja, Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, Naima. Hallo. Je woont niet in Marrakesh, maar je bent wel, uh, wel vaak in dat getroffen café geweest. Wat is dat voor een ja. plek? Wat zeg je? Wat is dat voor een, voor een café? Ja, het is een uh, immers populair café. Vooral onder de zeg maar, uh, Marokkanen die in Europa wonen. Uh, voor, toen ik er voor het eerst kwam, toen uh, was ik 18, geloof ik, of 19. En toen ging ik daar met vriendinnen uit Nederland heen. En het is uh, heel bekend. Mensen spreken ook af op het plein voor Ergenna Café. Hè? Want als je het plein oploopt. Dan zie je het meteen recht voor je. Ja. Dus een uh, nou, heel groot, middere etages heeft het. Heeft het. En uh, ja, heel bekend. En er komen ook veel Marokkaanse jongeren uit Nederland, toch? Die gaan er naartoe in de zomer. Oh. Ja, klopt. Ah, ja. Ja. Heb, heb Dat was je... ik toen ik 18 was. Ja. <laughs> Enig idee waarom nou specifiek dit café? Ik heb geen idee, want voor zover ik weet wordt daar ook bijvoorbeeld geen alcohol uh, geserveerd. Er wordt gesuggereerd dat er islamistische groeperingen hier achter zouden kunnen zitten. Nou, dan zouden ze van de toeristen wellicht een doelwit willen hebben maken. Uh, maar omdat het een bekend plein is, omdat er een statement uh, afgegeven wil worden misschien. Want afhankelijk was het bericht dat het uh, ging om een ongeluk. Want in Marokko wordt nog gebruik gemaakt van gasflessen. Dus geen gas uh, via de pijpleidingen, maar met gasflessen. Ja. Komt nogal eens voor dat er uh, ongelukken mee gebeuren. Uh, dat was ook het uh, eerste idee. Uh, maar later op de dag toen uh, heeft, uh, heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd, we hebben aanwijzingen gevonden dat het gaat om een criminele daad. Uh, dus dat, dat ook uh, bedenken dat er een uh, aanslag achter wordt uh, gezocht dan. En uh, dat wordt niet uitgezocht. De, kon, uh, de koning heeft zojuist... Uh onder gestuurd... naar ja. de getroffenen. En hij heeft justitie... en ministerie van Justitie en ministerie van Binnenlandse Zaken... opdracht gegeven om alles tot op de bodem... uit te zoeken. Dit is overigens... een van de drukste weken in Marrakesh. Uh, in Spanje is het Semana Santa. Dus het Pasen is over... Ja. mensen zijn vrij, komen massaal naar Marrakesh. Dus er is nergens een hotelkamer... te krijgen of dat je kunt boeken. Dus het is heel druk. Dus als, uh, als dit een aanslag is... dan hebben ze echt een... een ja, een beetje cru, een goed moment uitgestopt. Want ze hebben echt inderdaad veel slachtoffers gemaakt. Officieel uh, is dat nu gezet op 18 mensen, waarvan 10 toeristen en uh, 8 Marokkanen. Ja, nou, volgens de Marokkaanse regering uh, die heeft het inderdaad over een terroristische aanslag. En nou ja, veel, veel meer details zijn er nog niet bekend. Uh, dankjewel in ieder geval voor dit moment Naima S. Elmaslui. Graag bij ons in Marokko. Dankjewel. the b Hoorde je. Radio 1, het NOS-journaal. Met Christian Bonemakker. Bij de tornado's in het zuiden van de Verenigde Staten zijn zeker 246 doden gevallen. Sommige tornado's hadden een doorsnee van meer dan een kilometer. Het zwaarst getroffen is Alabama, alleen al in deze staat kwamen meer dan 160 mensen om. Een miljoen mensen zitten daar zonder stroom en de kerncentrale draait op een noodaggregaat. De Noordoostpolder wordt waarschijnlijk niet aangemerkt als werelderfgoed. De gemeenteraad is tegen vermelding op de UNESCO-lijst... uit angst dat er straks niets meer mag worden veranderd aan het gebied. Het kabinet wilde de Noordoostpolder voordragen als werelderfgoed... omdat de polder uit 1942 laat zien hoe er destijds werd gedacht over landinrichting. Nu de gemeenteraad tegen is, zal het kabinet het plan waarschijnlijk intrekken. In Roermond zijn zes bronzen kransen gestolen van het verzetsmonument in de stad. Ook een 45 is weg. Burgemeester van Beers van Roemont is kwaad. Hij spreekt van hufterige streken, zo kort voor de dode herdenking. En de meeste van de 1900 gasten van het huwelijk van de Britse kroonprins... zijn vandaag in Londen aangekomen. Dat geldt ook voor prins Willem-Alexander en prinses Maxima... die morgenavond alweer terugvliegen vanwege Koningin de Dag in Nederland. Het centrum van Londen stroomt intussen vol met mensen... die het huwelijkspaar morgen willen zien aankomen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today klinkt als een spannende film. Een Nederlandse oud-F-16-piloot die spioneert voor Wit-Rusland. Maar het is dus werkelijkheid. Vandaag meldt de Telegraaf dat oud-F-16-piloot Chris Vee... wordt verdacht van spionage. Hij is vorige maand door de Rijksrecherche opgepakt... omdat hij op het punt stond staatsgeheimen te verkopen aan Wit-Rusland. Nou, de rechtbank in Den Haag heeft vandaag besloten... dat Chris Vee nog 60 dagen langer vastgehouden mag worden. Dus het is een serieuze zaak. Um, Frits Hoekstra, die man, uh, nee, pardon, Frits Hoekstra die was jarenlang in dienst van de BVD... de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de voorloper van de AIVD. En hij schreef ook een boek over spionage in Nederland. Frits Hoekstra, goedenavond. Goedenavond. Ja, dit hele verhaal. Hè, wij zaten op de redactie ook van nou ja, een Nederlandse F-16-piloot... die staatsgeheimen doorspeelt aan Wit-Rusland. Hallo, de Koude Oorlog is toch al een keertje afgelopen inmiddels. Het klinkt zo ontzettend ouderwets. Nou ja, in de eerste plaats is Wit-Rusland ook een heel ouder land. Het is de enige nog bestaande Sovjetstaat ter wereld, met ook het systeem wat de Sovjet unie vroeger had. Maar het is daarboven. Daarboven is de dictator van Lukashenko van Wit-Rusland is een goede vriend van Gaddafi en boven Gaddafi opereren boven Libië. Van Gaddafi opereren op het ogenblik ook Nederlandse F16's. Ja, en op deze manier wilde wellicht Lukashenko. Informatie van deze Nederlanden krijgen en dat uh, belangrijke informatie. en dat dan weer doorspelen aan Gaddafi? Ja, dat weet ik niet, dat weet ik niet precies, want ik uh, ken de zaak inhoudelijk natuurlijk niet. Maar het is niet onlogisch dat een land als uh, Wit-Rusland. Uh, uit is op, uh, op informatie over de tactieken van de, van de NAVO. ...in het opereren met F-16's, omdat zulke informatie altijd ook handelswaar is. In het verkeer heb je altijd informatie die je kunt ruilen tegen uh, een aanbelang hebben... ...tegen informatie die je wilt hebben en waar je zelf niet bij kunt komen. Ja. nou, Dus was deze Nederlandse F-16-piloot gewild, wellicht als spion, want hij had de informatie. Um, hoe is hij dan spion geworden? Hoe gaat zoiets? Nou, het lijkt erop, wat ik uit de, uit de berichten begrijp... ...dat de man in ernstige financiële problemen zat. En dan is het van tweeën één of men heeft geweten dat die financiële problemen zat ...en hem op die manier benaderd. Dat gebeurde in het verleden, ook in de, koude periode, in de koude oorlogperiode wel. Dat mensen op die zwakte werden benaderd. Of hij is zelf de boer opgegaan uit geldnood... ...om te kijken of die informatie aan de biederen zou kunnen slijten. Ja. Maar dan denk ik van ja, toch denk ik dan niet aan Nederland als we het over spionage hebben. Stelt Nederland zoveel voor op het gebied van spionage? Nou, ik zou bijna zeggen nu nog wel, maar niet zo lang meer. Gezien de plannen met Defensie. Maar nee, Nederland is nog altijd een land wat met de F-16 en NAVO verband opereert. En de tactieken die worden gebruikt... Die zijn, uh, zijn NATO-technieken. En Nederland is uh, een redelijk vooraanstaand land in het, uh, op het gebied van mission planning. Uh, bij de Amerikanen ook uh, altijd zeer uh, gewild geweest. Er zijn, uh, u herinnert zich dat de Nederlandse overste ooit aan de zijde van Paul Bremer stond. En optreden in Bagdad. En het was niet omdat Nederland actief meedeelde aan de luchtoorlog boven de Irak in die tijd. Mm. Maar wel omdat bij de mission planning, dus het plannen van het aanvallen van doelen, Nederlandse militairen zijn betrokken. Omdat Nederlanders daar gewoon goed in zijn. Ja. Ja, dus hij, deze man had gewoon kennis en die kennis is gewild. Die had kennis. Geen actuele kennis van codes en precieze uh, uh, dingen. Maar wel het algemene tactics en de, en de rules of engagement. Die zijn inderdaad staatsgeheim. Ja. Dus de, de, de, de regels die gelden bij het wel of niet aanvallen van een gronddoel. En de, en de criteria die gelden om een gronddoel wel of niet aan te vallen. En de tactieken die erbij worden gebruikt. Doet, doet even tot slot hè, wat ik me afvraag. Doet Nederland zelf ook nog aan spionage? Natuurlijk. Nederland heeft, uh, is, is een klein land... Bijvoorbeeld nu in Libië hebben wij over Libië zelf weinig informatie. Maar om informatie van andere partijen, bijvoorbeeld Amerikanen en Britten... die wel in Libië informatie hebben te kunnen krijgen... is het handig dat wij informatie over landen... waar misschien de, de, de Amerikanen of de Britten minder in zitten... dat wij informatie ergens kunnen verwerven die we als ruilhandel kunnen gebruiken. Een, een, een spionage is gewoon een, een kwestie van een handelsbeurs... waar je uh, dingen die je zelf hebt aan iemand anders kwijt kan om informatie terug te krijgen... waar je zelf niet bij kunt en die je toch essentieel vindt... voor je eigen optreden ja. of je eigen belangen. Volstrekt normale handel, zegt u. Zegt u? Volstrekt normale handel, zegt ja, u Ja, normale eigenlijk. handel, ja. ja. ja. ja. Wat, is, uh, wat is de maximale straf voor spionage? Wat kan die man krijgen? Ik meen dat het... Nou, dat weet ik niet precies. Ik ben geen jurist. Maar ik meen dat het 15 jaar is. maar 12 of 15, dat weet ik niet. Maar, maar het is, het is niet, uh, niet gering. En wat zou hij ervoor gekregen hebben, denkt u, qua bedrag? Wat zegt u? Wat heeft hij ervoor ontvangen voor deze informatie? Geen idee. Ik, ik, heb, ik weet niet om welke informatie het precies gaat. Hmm. Ik kan alleen maar inschatten waarover hij kan beschikken. Ik weet niet wat er uitgeleverd is. En ik weet ook niet Maar uh, hebben we uh, hoe... het dan over tienduizenden dollars of honderdduizenden dollars, nou, euro's? ik denk dat niet, dat bedrijven niet al te hoog zijn. hoor. Dat hmm. het de, de tienduizenden zeker niet overstijgt. Goed, nou, hij heeft inmiddels heeft hij er toch niks meer aan. Frits Hoekstra, dank u wel. Graag gedaan. Goed.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 for some get to try Papis, maybe. Er zijn van die merken die zo bekend zijn dat ze van New York tot Timboek toe door iedereen herkend worden. Nou, en Coca-Cola is natuurlijk zeker zo'n merk. Waar je ook komt ter wereld staat overal wel zo'n rood bord met witte letters. Gisteren werd bekend dat Coca-Cola alweer, uh, alweer het meest waardevolle merk ter wereld is. En dit jaar viert de frisdrankgigant haar 125e verjaardag. Hessel de Jong die is directeur van Coca-Cola Benelux. Die weet natuurlijk alles van Coca-Cola. Hessel, goedenavond. goedenavond. Gefeliciteerd met de 125 jaar. Dankjewel. Hoe lang ben jij al bij de zaak? Zes en een half jaar. Ach, nou ja, toch ook al een hele tijd. Ja, zeker. Ja. Um, als jij in een restaurant komt en er serveren ze alleen maar Pepsi, neem je het dan? Nee, zeker niet. Sterker nog, ik, ik kom bijna niet in restaurants waar ze dat uh, Ja, want ja, dat weet je van tevoren. Weet weten we allemaal van tevoren. Je hebt een gids bij je. Ik beetje... heb een uitgebreid uh, boekwerk, zowel van Benelux, waar onze merken worden, worden geserveerd. En daar selecteren we meestal de restaurants op. Of, of mag je ook niet? Van... Ik mag wel, maar ja, ik wil niet. Maar je wil niet. Ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dus uh, ja. wij drinken uh, over het algemeen niks anders dan onze eigen merken. Ja, we gaan natuurlijk even een testje met je doen, dat begrijp je. Worden nu netjes neer neergezet door Timo, dankjewel. Ja, ik, ja ik, ik, je moet wel. Nou, ik, ik, ik had er een beetje. Ik Bang voor, bang voor, bang voor uh, was, ik, was ik er niet, maar ik had er een beetje rekening mee gehouden. En ja. uh, zoals ik al zei, wij, wij, wij, ik drink eigenlijk niet anders dan uh, the real thing. Dus ik dacht misschien dat ik een tegenvoorstel. Ik heb uh, ik drink uh, gedurende de dag eigenlijk altijd onze eigen merken. Ja. Coke Regular, Coke zero en Coke Light, uh, ja. afhankelijk van de dag. En als, als ik nou die drie hier op tafel, dat jullie die in bekertjes doen... en dan uh, zal ik uh, zeggen welke welke is. Goed idee, dat doen we na het tienen. Ja. Maar nu gaan we gewoon even dit testen, stel ik voor. En het geeft niks als je het niet goed hebt... want ik kan me voorstellen dat het alcohol, directeur dat, dat het toch misgaat, maar ik vind het toch leuk om even te koelen. Dus dan kan je van het eerste bekertje een slokje nemen, alsjeblieft? Is dat nummer één? Ik hoop eigenlijk geen straf gekregen morgen van mijn collega's. Twee. Ik moet er wel meteen bij zeggen dat de manier waarop jullie het serveren zouden wij dus nooit goedkeuren. <laughs> nee, want het zit in een papieren bekertje en niet gekoeld. Dat, dat heeft een enorm effect op, op de smaak. Oké, okay. nou dat is prima. Dat is genoteerd. Volgende <laughs> keer zullen we dat beter doen. Het is ontzettend spannend, radiomoment. Chris. Ja, het is wel heel stil op radio, inderdaad. Dat hoor je niet. Ik nou, vind ze dus alle, alle, alle vier, vier eerlijk gezegd niet zo goed smaken door het feit oh. dat ze niet goed uh, zijn ja, geserveerd. Dat spijt ons verschrikkelijk. Maar... Ik heb er zeker één uitgehaald die niet goed is. En de andere moet ik. Uh... En welke denk je dat nou de echte was? Dun, dun, dun, dun, dun. Zeg het maar hoor, anders is de tijd om. Dat is ja, ook zo zonde. even kijken, heel snel. <laughs> Ik drink dus echt alleen maar eigenlijk kookzeel en kooklaai okay, op Ik, ik denk dat deze het is. En welk nummer is dat? Welke tweede, derde bekertje? Ja. Nummer één. Nummer één. Nee. Helaas, dat was jullie allergrootste concurrent. Dat was de Pepsi. Ja, kijk, dat komt omdat ik... Uh, weet jullie dat... Uh... Ja, Ach, geeft niks. Laten we het daarover hebben. Nummer vier, ja. de laatste, was de echte Coca-Cola. Ah, oké, okay, die had ik ja. wel gestuurd. ook. <laughs> ja, die was... Laten we het hebben over die concurrentiestrijd. Dat is lekker, zeg. <laughs> laten we het hebben over die concurrentiestrijd. Want dat is dat altijd een, een groot onderwerp. Sterker nog, het wordt ook wel de cola-oorlog genoemd. Um, ik heb het idee dat dat, dat dat vroeger, laten we zeggen... 15, 20 jaar geleden, veel meer in het nieuws was dan nu. Is die, is die oorlog ten einde? Uh, ja, het woord oorlog uh, uh, gebruiken, ik vind dat wel leuk. Dat is een, een onderdeel inderdaad van de, de, de, de rijke historie van, van Coca-Cola, die nu al 125 jaar is. En ja. Er wordt heel veel over die, die mythe gesproken. En, uh, en zeker de afgelopen weken is het ontzettend veel nieuws ge geweest. En, en uh, die oorlog wordt, dat wordt ook nog wel eens uh, besproken. Dat is. Over het algemeen meer in Amerika geweest dan, dan in de rest van de wereld. Ja, want Pepsi kwam toen met die met allemaal alle, enorme beroemdheden zetten ze in. De Spice Girls en Michael Jackson, die hebben toen, nou, zijn toen heel groot geworden. Maar dat, dat, dat leeft niet echt meer. Heeft, heeft Coca cola gewonnen, heeft Pepsi gewonnen? Um, ik denk dat uh, als je kijkt naar, uh, naar het, naar het marktendeel wereldwijd, en u zei net zelf al, uh, we zijn 125 jaar uh, uh, al het meest favoriete merk ter wereld, en nu het meest waardevolle merk ter wereld. En als je naar de marktaandelen kijkt wereldwijd, dan, dan denk ik niet echt dat er een sprake kan zijn überhaupt, van een oorlog. Maar het is ook zo dat uh, wij als bedrijf veel meer kijken naar, uh, naar uh, eigenlijk wat de mensen in het algemeen drinken. We zijn al lang niet meer alleen een Coca-Cola bedrijf, we hebben een hele brede portfolio van merken. Dus we en... zijn gewoon daar wat minder alleen maar op gericht. Wat ja, het is echt op wat, uh, we proberen echt goed te begrijpen wat de consument drinkt gedurende de dag. Ja. Uh, en Coca-Cola is, uh, was en zal altijd ons belangrijkste merk blijven. Maar we hebben gelukkig veel meer merken. Jij bent directeur van de Benelux. Dan mag ik hopen dat je tot de inner circle van mensen behoort die het geheim... Ik nee, dat, uh, ik, ik, dat, uh, ik word dat vaak gevraagd. Het is niet alleen, ik ken niet alleen het recept niet. Ik ken ook niemand die het recept kent. Ook, en ik ken veel mensen binnen Coca-Cola. Uh, dus uh, uh, uh, en, en of het nou. Zeg één... dat iets over jouw positie? Of, of zeg nee, dat ik, iets over uh, dat uh, want ik echt ken... heel geheim is. Nee, nee, want ik, ken, ik moet zeggen, ik ben zelf echt niet belangrijk. Maar ik ken veel belangrijke mensen binnen Coca-Cola. En, uh, en die, die kennen, kennen het ook, ook niet. allemaal niet. Dus ik weet niet eens hoeveel mensen het kennen. Het zullen er zeker uh, minder dan vijf zijn. Is dat, en... dat is serieus waar? Minder dan vijf ter wereld kennen het recept van Coca-Cola? Uh, zover ik weet, en nogmaals, ik weet er weinig ja. over... maar het feit dat ik, uh, ik... ik ken heel veel mensen binnen Coca-Cola... ook de belangrijkste mensen... en ik weet dat zij de formule niet kennen. Dus ik denk uh, dat het echt heel beperkt is. Dat is toch wel een mooi verhaal. Dat blijft ja. een mooi verhaal. Ja, even, uh, even voor de herkenbaarheid. De Coca-Cola is toch vooral bekend van de reclames. We hebben er even een aantal op een rijtje gezet. En during de intermission. You'll find the nearby fountain where they serve Coca-Cola is a mighty popular place. I'd like to try the world to poke and keep it company. Better play the music, because this is going to take a while. Thank you. Thank you. Bolder, cleaner, smarter, more than a seal. The season, it's always a real thing. How many days are coming? How many days are coming? How many days, days are coming? Always good to come. Ja, zeker die laatste die zal bij iedereen uh, onmiddellijk uh, ja, herkenbaar zijn. Uh, jullie bestaan 125 jaar. Wat kunnen jullie, wat kun jij of wat kunnen jullie in vredesnaam nog bereiken? De hele wereld kent jullie al. Ja, dat is inderdaad, uh, dat, uh, dat is, we, de hele wereld, ik geloof iets van 95 kent uh, Coca-Cola. Uh, het bekendste woord uh, is oké okay, en het tweede bekendste woord is Coca-Cola. Uh, nu alleen... mag je het ook niet meer zeggen, nu is het klaar. Anders <laughs> krijg je een boete. Ah, kijk, pardon. Uh, maar het is wel zo dat uh, we bestaan al 125 jaar en we, en, uh, we vieren dat uh, eerlijk gezegd al uh, de afgelopen weken op kantoor en met veel van onze klanten... Uh, Heel intensief. En we vieren niet zozeer dat we 125 jaar oud zijn... maar meer 125 jaar jong. En het, het feit dat we zelfs na 125 jaar... door zoveel consumenten... en u, u wil niet geloven hoeveel fanmails we krijgen... Uh, uh, nog steeds worden gewaardeerd en ook... Als een zeer innovatief merk. Maar is er nog gezien. iets wat Coca-Cola wil? Zijn er bijvoorbeeld nog landen waar, waar het niet te krijgen is? Er zijn uh, landen waar we niet actief zijn. Maar daar zijn uh, vaak politieke redenen voor. Maar dat zijn er weinig. Zoals? We zijn in 200... Uh, ik denk dat we niet actief zijn. Of ik weet zeker dat we niet actief zijn in Noord-Korea. We zijn actief in, in 206 landen. Uh, dat zeker. Maar zouden jullie een fabriek in Noord-Korea willen? Zeker niet op dit moment. Hè. Zeker niet op dit moment. Uh, op Want, moment... Nu, waarom nu niet? Om vanwege de politieke situatie. Hè. Dus de manier maar dat waarop... is al heel lang zo. Dat is al heel lang ja. zo. Dus dat zal ook zo blijven als die politieke situatie zo, zo blijft. Dat is een bewuste keuze. Uh, maar we zijn uh, actief in, in, in, in 206 landen. En ik geloof zeker dat we in alle landen beschikbaar zijn. Hè. Want er zijn altijd slimme handelaars die ons over de grens uh, krijgen. Uh, maar er zijn uh, niet alleen voor onze Maaikook portfolio. Maar zeker ook voor alle onze andere merken nog zo ontzettend veel kansen die we. Die die we zeker willen grijpen. Succes daarmee. Dank Over 125 jaar zitten we hier weer en dan ook in Noord-Korea te verkrijgen. Nou ja, wij niet, maar onze opvolgers wellicht. Dank je wel, um, de Jong, directeur van Benelux Coca-Cola. En uh, gefeliciteerd en nog uh, gefeliciteerd heel veel, Met uh, de verjaardag. Dank je. Dit is Radio 1, VNN Today. Nog één nachtje slapen en dan is het eindelijk zover. Dus het huwelijk van William en Kate. Ja, eerder in de uitzending hoorde je al uh, RTL-verslaggever Sandra Schuurhoff... over dat uh, de journalisten er in ieder geval helemaal klaar voor zijn. Maar hoe zit het met de Londenaren zelf? Michiel Willems is onze man in Londen. Michiel, goedenavond. Hoi, goedenavond. Nou, is de, de omgeving rond die, die kerken, die Westminster kerk, is veranderd in een soort camping. Jij bent daar geweest. Wat zijn er nou voor mensen die daar liggen? Ja, dat, dat is... Het zijn Engelsen, het zijn Amerikanen, jong en oud, families. Veel mensen, ook die Diana en Charles nog hebben meegemaakt in 1981. En uh, inderdaad, wat je zegt, het is een soort camping. Al vanaf afgelopen maandag zijn mensen er zich... Uh, zijn, ze daar gaan bivakeren met tenten en met slaapzakken en met voorraden. Drank en voedsel om maar het beste plekje te hebben voor uh, morgenochtend. Ja, in mijn oren klinkt het alsof die mensen een heel klein beetje niet helemaal goed bij hun hoofd zijn zeggen, maar ze zijn gewoon heel erg fan en uh, ze zijn gewoon onwijze idolen van die twee die morgenochtend gaan trouwen. Want het is ook wel wat. Het, uh, het wordt het grootste feest van Engeland ja. en, uh, in deze eeuw uh, wordt gezegd. En het, is ook, het feest is echt gewoon een beetje losgebarsten vanavond, want iedereen is morgen vrij. Ja. Dus dat betekent dat alle vanavond rond vijf, zes uur toen alle kantoren en banken dicht gingen, uh, zijn al op stap gegaan. en Je merkt ook gewoon overal in Londen en wellicht ook overal in Engeland, dat ja, de vlaggen hangen uit, mensen zijn op straat, Al zie je de gezichten van William en Kate op borden en vlaggetjes en, en ga zo maar door. Dus ja. Ja, het is ja, echt wel heel groot. Ja, en vandaag al vrij, maandag ook, of vanavond dus, en maandag ook vrij, morgen natuurlijk. Heel veel feestjes zijn er. Jij gaat gewoon ook naar allerlei feestjes? Ja, dat klopt. Iedereen organiseert wel wat, of iedereen is wel ergens voor uitgenodigd. En een vriend van mij die organiseert een feest. Met als thema unelected leaders, dus niet verkozen leiders, want dat zijn royalty natuurlijk. Ja. Dat gaat van over van vader op zoon en zo. Ja. En um, ja, daar kun je dus morgen naartoe als een uh, prins Charles of een Camilla. maar je kunt ook gaan als Gaddafi of Saddam Hussein of uh, Guido Castro. Hoe ga jij? Weet ik nog niet. Ik zat toen denken aan Mugabe, maar uh, ja, dat uh, Ach, gaat Mugabe. Heel goed <laughs> Hoe ga je dat doen, ja. Um, en, maar ja, dat is niet het enige feestje, toch? Je, je loopt een hele weekend, uh, nou ja, de deur plat ja, maar, overal. Ja, zeker. Het is inderdaad... Uh, als je niet van feesten houdt en als je niet van het koningshuis houdt, dan moet je dit weekend zeker niet in Engeland zijn. Dus uh, ook dit weekend uh, zijn er meerdere feestjes, maar ook één feest waar wij naartoe gaan, dat is Shoot the Grandmother. En uh, dat gaat een beetje over, want de toekomstige koning of koningin, hè, we weten niet wat het kind van uh, Kate en William gaat worden, maar uh, krijgt natuurlijk als grootmoeder de moeder van Kate Middleton, Caroline Middleton. Ja. En dat is hier in Engeland een niet erg geliefd persoon. Dus er zijn allerlei thema's en feestjes eromheen, ook als je naar diverse pubs gaat, dan zie je van die dartboards en dan is het middelpunt het gezicht van Caroline Middleton. Ja, overigens, nog steeds is het zo dat als zij als eerste een meisje krijgen en daarna een jongetje, dat het, het jongetje de koning wordt toch? ja, dat, no steeds, uh, ja, ja dat is nog de, steeds voorbeelden regio ja. ja heel even over nog even over laat ons even meegenieten over de gekte in Engeland uh, dit, dit is, hier kan je echt geen radio of televisie aanzetten of je hoort erover ik kom net uit Amerika daar was het ook in idioot groot um, hoe erg is het nu daar in Engeland ja gigantisch ik bedoel de uh, nieuwszenders die hier hebt ja, zoals Sky News en ITN en BBC die zenden de hele dag Allerlei items erover uit en ze gaan ook continu, continu live naar de plekken waar Kate of William of familieleden van hen op dit moment zijn. Dus je ziet bijvoorbeeld van rechtstreeks vanuit het hotel waar Kate Middleton haar laatste nacht doorbrengt. Of rechtstreeks naar Clarence House waar Harry net op weg gaat naar de generale repetitie en dat soort beelden. Er, waren ook, er is ook een beetje controversie over de gastenlijst. Mm -hmm. um, want uh, ja, er is een aantal mensen uitgenodigd. Uh, waarvan hier in Engeland wordt gezegd: Nou, kun je die nou wel uitnodigen? Bijvoorbeeld de koning van Bahrein, waar recentelijk nog allerlei opstandelingen zijn. Ja, maar die, ma die komt niet, toch? Die heeft afgezegd, geloof ik. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de Syrische ambassadeur, die mag niet meer komen sinds vanochtend. Die is van de lijst gehaald. En een ander grappig detail is ook wel dat bijvoorbeeld Elton John is uitgenodigd. En dat is toch hier wel echt een symbool van gay lifestyle. Mm -hmm. En die zit ongeveer de koning van saudi arabië Dus het uh, wordt echt een, ja, een samensmelding van verschillende culturen in uh, West Ja, Abby. dat wordt gezellig. En komen er komen ook nog zes exen, heb ik begrepen. Ja, inderdaad. Waaronder uh, eentje met Nederlandse roots, dat oh, ja? is een ex. Ja, dat is een ex-vriendje van uh, Kate Middleton. Althans, ze wordt suggereerd in de pers. Uh, ja. Het kan ook best gewoon een vriend zijn. Maar die, ook al spreekt hij geen Nederlands. En ook al vraag ik me af of hij ooit een Nederlands heeft geweest, is geweest. Hij blijkt wel een, een Nederlandse moeder te hebben. Okay. En de twee uh, exen van Kate en, en vier van William las ik. Maar dat begrijp ik niet, want ze zijn geloof ik al tien jaar bij elkaar. En die jongen is dertig of zo ongeveer. Hoe kan hij nou daarvoor nog vier serieuze exen hebben gehad? Ja, het wordt een Gesuggereerd in de wat uh, lichtere bladen en kranten. dat dat gewoon alle meisjes zijn naar ooit mee naar bed geweest. <lacht> dus uh, ook een beetje om ervoor te zorgen werd gesuggereerd. dat zij laten nooit uit de school klappen. of en nu zijn ze bijvoorbeeld heel hot op een moment. En uh, ja. anders dan in Nederland betalen kranten hier rustig. een paar honderdduizend pond. voor een heel smeug verhaal. Waar dan nee. een beetje gezegd van. nou al die mensen die ooit. Uh, uh, wat intiemer zijn geweest met de kroonprins, die mogen ook allemaal komen, zodat we zorgen dat we hun, uh, in ieder geval de wind uit de zeilen nemen, zeg zodat maar. Zodat ze later hun mond dicht houden, ja ja. Ja, ja precies. Verheug jij je nou een beetje op, Michiel, of vind je het allemaal maar, maar volstrekt idioot? Nou, ik vind het op zich wel prima in de zin van dat iedereen natuurlijk morgen vrij heeft. En uh, uh, die feesten zijn allemaal wel leuk, het is ook wel leuk om te zien hoe we... Uh, ja, hoe Groot-Brittannië toch dit wel helemaal ervaart. En, en hoe zeker wat oudere mensen dit heel serieus nemen. En tegelijkertijd is het ook wel leuk om te zien hoe het de hele wereld overgaat. Het wordt live uitgezonden in Amerika, in Australië, in Canada, in Nieuw-Zeeland en ga zo maar door. Ja. Dus het is wel een koningshuis dat ja, voor Groot-Brittannië denk ik toch wel enige meerwaarde heeft. Dus dat is op zich wel leuk. Morgen, dan gaat het gebeuren en dan zitten wij ook allemaal aan de televisie gekluisterd, net zoals je. Of ga je er naartoe eigenlijk, sta je aan de kant? Nee, oh. het is om 11 uur s ochtends, En zoals ik zei. En het feest is hier al losgebarsten, morgen is een vrijdag. Dus ik denk eigenlijk dat uh, een hele hoop Britten en niet-Britten, waaronder ik, morgenochtend het vanuit een bed of een woonkamer ja. of ergens in de buurt. Je zet, je zet wel de wekker, hè? Toch? Ja, nee, ik, ik ja. zal wel rond 11 uur de televisie aanzetten. Ja. He, heel goed. Nou, Michiel Willems, dankjewel voor je verhaal. En we spreken je heel snel weer en veel plezier morgen. Heel erg graag gedaan. Oké, okay, doeg. Today's talk. De groentemannen, die bellen wij vandaag. Benieuwd waar het daar over gaat. Uh, Marco, goedenavond. Goedenavond. Van de Groente in Laren. Helemaal. Laat maar raden. Vast al wat een beetje over het huwelijk. Ja, hebben ze inderdaad over gehad. Iedereen was zeer benieuwd naar de jurk. Ik niet zo, maar. Nee, ik ook dus helemaal niet. Dat, dat snap ik ook niet. Dat, ik bedoel, hij zal wel wit zijn, denk ik dan. Dat, dat zit er dik in. Ja. ja. En wat en, zeiden de mensen in, in het gooideur erover? Dat ze om kwart over elf voor de buis uh, zouden gaan zitten. Die <laughs> valken allemaal ben, niet te werken. Ja, dan. ik ben daar dus niet zo blij mee, natuurlijk. Nee, denk je echt dat het, dat het je geld gaat kosten? Nou, ik denk inderdaad wel dat er veel mensen naartoe gaan. Of uh, niet naartoe gaan, maar wel gaan kijken, ja. ja. Dat is je zeker. En dat zijn alle huisvrouwen die bij jou de aardbeien kopen? Helemaal. Ja. <laughs> dat is lastig. Klaas van de Markt in Arnhem. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. ja, ja. Nou, ik heb niks gehoord over de land, ik ben wel bang dat we morgen inderdaad ons geld gaat Ja? Daar ben ik ook wel bang voor. Ja, denk ik wel. Ja. Ja, want het duurt ook nog wel even, hè? Ik bedoel, het geloof om, om Nederland, de Nederlandse uitzending ja. begint om 11 uur tot drie uur, dacht ik. Ja, klopt. Ja, ja dat zijn we onder druk van van de markt, hè? Ja, goed. Zal ook wel weer loslopen, hè? Ach, het kost Engeland veel meer, want daar heeft iedereen vrij. Het kost geloof ik op 5 miljard. Of goed, ja, ja, dat kost veel meer. <laughs> ja, Wees zijn in uh, zaterdag vrij, ja. toch? Uh, ja, kan je in de dag, ja. Ja. ja. <laughs> en waar hebben we, we alles verder nog over bij jou vandaag? Ja, uh, aardbeen, hè? Het hmm. gaat bij ons echt over aardbeen. Ja. Iedere klant moet aardbeden, Nim. Dat is. Uh... In de massa. Lekker, ik heb ze nog niet gehad. Oh, ze ja. zijn zo lekker. <laughs> ja, okay. En Marco die is nog nog lekker, dus zegt dus... hij. Ze, Mark heeft ze net laten vallen hoor. Nee, ik. Ja, ik heb ze net laten vallen. Maar ja. <laughs> ja, dan komt ze weer bij mij terecht. <laughs> Heren, nog een hele mooie avond. Dankjewel En uh, sterkte oh, met, okay. met, de omzet, met de omzet morgen. Ja, dankjewel. Oké, okay, doei. Tot ziens. Doei. Ja. Dat was hem dan weer. BNN Today voor vandaag. Morgen zijn wij er weer natuurlijk uh, met... Nou, ik schat zo in wel iets over de Royal Wedding. Ik ga in ieder geval kijken. Ik wil bij die 2 miljard mensen horen. Um, andere belangrijke zaken. Sport zometeen uh, langs de lijn met Jack van Gelder. En uh, kan je ons niet missen tot morgen. Kijk even Facebook. Slash BNN Today. Daar kan je ons vinden. Tot morgen. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal. Jaargang 2011. Paniek, paniek, paniek. Wie gaat het worden? Twente, Ajax of toch nog PSV? De spanning draait er vanaf. Radio 1 is erbij, zondag van 2 tot 6. Natuurlijk hebben ze allemaal radio bij zich. Volg de strijd om de schaal. En dan is het de laatste actie. En luister Radio 1. Het nieuws van alle kanten.